Bijna de helft van de Nederlandse gemeenten gebruikt groene stroom die volgens Greenpeace niet deugt. De milieuorganisatie zegt dat de gemeenten certificaten kopen waarmee de stroom uit kolen en gas toch als duurzaam wordt aangemerkt. Sinds vorig jaar moeten alle ruim 400 gemeenten groene stromen inkopen, hebben ze met het Rijk afgesproken. Zeker 18 Turken die in Nederland zijn veroordeeld lopen vrij rond in Turkije, zegt minister Van der Steur. Onder hen is ook mensenhandelaar Saban B., die in 2009 de benen nam tijdens een bijzonder verlof. Turkije levert geen mensen uit die de Turkse nationaliteit hebben. Wel kunnen de Nederlandse straffen worden omgezet in Turkse straffen, maar dat gebeurt volgens Van der Steur te weinig. Scholen in Groningen krijgen 290 miljoen euro om hun gebouwen te verstevigen of te verhuizen naar nieuwbouw. Er worden 41 schoolgebouwen aardbevingsbestendig gemaakt en 60 gesloopt. Daarvoor in de plaats komen 29 nieuwe schoolgebouwen. De benodigde 290 miljoen komt grotendeels van de NAM en verder van het Rijk en de gemeente. Het weer: geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later op de dag in het binnenland kans op onweer met lokaal veel neerslag. Maxima van 19 graden in het noordwesten tot plaatselijk 28 graden landinwaarts. Dit was het NOS journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op taal 4, Rotterdam richting Amsterdam bij Zoeterwoude, 6 kilometer. Iets meer dan 5 minuten vertraging. Op taal 6 richting Muiden bij Muidenberg, 6 kilometer. Daar is de vertraging 10 minuten. Op taal 15 van Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht, 4 kilometer. Dat kost je zo'n 5 minuten. De A20, Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht, 4 kilometer. Ook daar is de vertraging 5 minuten. De A27 vanuit Gorkum naar Almere... Bij knopen het Rijn 11 kilometer na een ongeluk. Vertraging is inmiddels opgelopen tot een half uur. Er zijn nog altijd drie rijstroken dicht. En op de N247 van Horen naar Amsterdam bij Broek in Waterland 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Laat je mij sul blu e la moviola la domenica in tv, buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove, il primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una secento giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia.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 ZANG Het is No I heard how oh you what say man yeah break down in the light now and all this is no good my red side need it's in need oh you what you say Oh, you what you say and it's said main thing to do in my dat ik iets wat van waarde is, Hij door wie dan ook mijn laat. Vergeet het maar, ik zei vergeet het maar. En als wat schuldig zijn de aanklacht is, dan zeg ik: arresteer me maar. Arresteer me maar. Arresteer me maar. Ik kan mezelf niet voor de gek.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 5, 4, 3, is mijn nummer 5, 4, 3, is mijn nummer Hij zei dat ik mij melden moest, meldde bij de ambtenaar De man zei, jongen, geef me je nummer, maar. Hij zei, wat is je nummer? Ik zei niet, hij zei, geef me je nummer, man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 www.zfmzandvoort.nl I'm Your message, baby. It's so sad to see you fade away. So emotional, gagging about There's more to this than meets the eye A devil woman locked inside With a woman rising, I was scared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 Darling, you're not alone But when you break up Skies and No one is on your side Spoon to the laundry Darling, you're all alone And when you wake And us so like we and must be them We must I We must show them now must be done. We don't be done. We must be done. We must be done. We must be done. We must done. The the heroes, the heroes we and return and the be done. We must